Maarten, Maarten. Hey, hi. wij gaan vanavond naar de Kanto Ostinato. Weet je nog, vorig jaar met het lichtconcert? Uh, ja, toen lagen wij nog onder een piano Mooi hè? vleugel. Um, maar het wordt voorafgegaan door een centrifuga van Simeon ten Holt ook. Ja, de wereldpremière zelfs. Wat is een centrifuga? Ik denk dat uh, Simeon destijds een fuga in een deeltje zo sneller in zijn hoofd had. <laughs> Wat is een fuga dan? Dit is een fuga. Ik zal je een stukje laten horen van Bach. Oké. Okay. Dit is het een motiefje. Nee, het maar dat is niet een motiefje, dat is Bach. Hallo. <laughs> dat noem je niet een motiefje. Nou, dit is een motiefje van... Dan nou, ga bedoel. ik jou een motiefje Zo <laughs> Zomaar een motiefje. <laughs> ik zal het je laten horen. Dit is een fuga. Van Bach. We horen een melodie. En het motief wordt gedubbeld, ah daar heb je hem, op een kwint hoger en daar wordt wat op gevarieerd en daar zit hem wat lager. Nou, en zo gaan die uh, stemmen dus met elkaar een dans aan als het ware en als je dat onder Geneve in het CERN gooit en je laat ome Simeon op de knop drukken, dan is dat dus een centrifuga. Hoe denk je dat dat gaat klinken? Ja, ik heb geen idee hoe dat gaat klinken. Ik stel mij er niet zo heel veel van voor, eerlijk gezegd. Aan wie anders vragen we dat dan aan kantopianist Jeroen van Vijn? Oké, okay, Jeroen. Ik vroeg me af of je nog wat mee hebt gekregen van de centrifuga... die vanavond voor jullie uit is. Wat vond je ervan? Ik heb uh, dat bijna helemaal gehoord. Fantastisch werk. Ik heb het, uh, wij hebben, er zijn twee partituren. En de ene partituur hebben wij in huis, in de, in de foundation zitten... Uh, dus ik heb het al aantal malen helemaal doorgebladerd en uh, vol fascinatie naar gekeken van hoe heeft hij dit kunnen schrijven in dezelfde tijd waarin die vrije kant over dat organische en dan dit, dit mechanische stuk dat in dezelfde tijd geschreven is. Maar ik vond het fenomenaal gespeeld door het, door het Noord-Nederlands orkest en, uh, en gedirigeerd. Uh, uh, het was erg een, uh, een prachtig stuk om, om een keer gewoon te, te horen, om live te ervaren en, en vooral ook de stereo. Uh, opstelling, want het is een super, super, ste super stereo. En dus daardoor ook dat de NTR hier was om dit vast te leggen. Ja, ja, ja, de wereldpremière natuurlijk, hè? En dat, Ja, dat moet, dat moet je bij, dat moet je niet missen. Dat wil je niet missen. Arjen Lubach houdt een inleiding over het bekendste werk van Simeon Ten Holt: het De Canto ostinato. Arjen. Oh, voor de goede orde. Wat ben je? Schrijver. Je bent cabaretier. Um, je doet dingen bij televisie, voor radio. Kanto Ostinato. Hoezo? Ja, nou ja. Ik, ik heb ooit wel eens ergens laten vallen dat het tweede boek dat ik schreef. Bas Suiker. Dat het uh, geschreven is op het Kanto Ostinato. Of op Kanto Ostinato. Ik weet nog steeds niet of je nou het moet zetten. De, denk, ik. denk je? Ja, maar het is Kanto. Het is lied. Het is, is het lied. Maar de Kanto... Ja, hè? Oké, okay, dit knippen we eruit. Dat is als, nee, ik weet het niet. Ik zeg gewoon kanto. Hoe dan ook. Uh, uh, Mijn tweede boek heb ik geschreven op kanto ostinato. En uh, eigenlijk in hetzelfde ritme en diezelfde ja, ja, uh, cadans. En, uh, en daar, daar wa waren ze bij het NNO achtergekomen. En op dat moment dachten uh. misschien het misschien leuk om, om uh, hem te vragen. Uh, kun je uh, heel kort omschrijven wat kanto ostinato is? Het Cantor Senato is een uh, muziekstuk van een Nederlandse componist, Simeon ten Holt, en die is, uh, die is twee jaar geleden overleden, of in 2012 overleden, en die heeft uh, ja, heel veel, dit wordt geloof ik minimalistische muziek genoemd, uh, alhoewel die het daar zelf dacht ik niet mee eens was, maar die heeft één stuk geschreven dat, dat in de la, dat, dat laatste tijd echt heel erg uh, populair is geworden, mede dankzij een documentaire en, en wat dingen bij de wereld draait door en zo. Ja, overkant weer. Ja. En dat was uh, zo populair dat het, dat het weer een hele opleving heeft gekregen. Dus nu vinden, in het begin was het vrij lastig om, uh, ik, uh, om opvoeringen te vinden. Want ik weet nog dat wij wel hebben gezocht naar wanneer kunnen we er weer eens heen. En dan was het één keer per half jaar. En nu is het geloof ik elk weekend wel ergens uh, een, een kanto-opvoering. Dus uh, dat, en dat, dat stuk uh, dit duurt anderhalf, variërend van anderhalf uur tot, tot een dag. En het is een heel bijzonder uh, mooi stuk. Het is heel mooi dat jij even kort al... Iets zegt over de film Over Kanto. Um, hoe komt het toch dat iedereen zo graag iets wil vertellen over zijn relatie met dit stuk? Ja, dat, de, ik denk omdat het uh, zeg maar onder je huid gaat zitten. Het heeft een bepaalde... Kijk, het, ook omdat het zo lang duurt en omdat het alleen maar werkt als je het gewoon bijna, bijna volledig luistert... Heeft het, uh, heeft het ook... gaat het veel meer bij je horen. Weet je, zoals je een boek leest, een dik boek leest, dat op een gegeven moment... Dat hoort gewoon bij je. Dat voelt alsof je het verhaal hebt beleefd. En dat, is natuurlijk veel, dat effect is veel groter... wanneer je anderhalf uur tot, tot een paar uur... bij een muziekstuk bent... dan wanneer je op de Radio één liedje hoort. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg popliedjes... waarvan mensen zeggen dat is mijn liedje... of dat, dat is ons liedje of wat dan ook. Dus het is, het is niet geheel uniek. Maar, maar, het, maar Kanto heeft wel echt... Dat, die, die, die, ja, die eigenschap... dat mensen het echt... Ja, echt helemaal hebben omarmd. Ja. Je vertelde ook, je hebt je tweede boek geschreven op Kantoor Sinato, anderhalf jaar heb je erover gedaan. Ja. Kun je er nog naar luisteren? Ik kan er nog prima naar luisteren, ja. Ja, ja gek genoeg. Nou ja, ja. Maar dat is ook weer de kracht om misschien van een goed stuk, dat het niet saai wordt. Ja. Ja, ik luister er niet meer dagelijks naar zoals toen, maar het is, niet, uh, het is niet dat ik het inmiddels niet meer kan horen of ofzo. Nee. Nee vanavond ben je hier dan een beetje de ambassadeur van Kanto uh, Orsinato. En ik kan me zo voorstellen dat er ook mensen zijn, luisteraars, die het stuk nog niet kennen. Uh, wat is in twee zinnen de reden dat ze het toch mee moeten kennismaken? Um, het is bezwerend. Uh, hypnotiserend. Het is uh, heel sferisch. Het, het brengt je, als het goed is, in een bepaalde toestand. En het is heel harmonieus. Ze dus zitten heel veel Erg, echt zeg maar, echt sterke harmonieën in. En uh, het is echt een ervaring, een belevenis. Je moet het niet even opzetten. Al ik ga over een kwartier naar de winkel. Ik luister nog even een stukje kanto. Dat is niet. Uh, je moet het gewoon op een avond opzetten en uh, zet wat leuke kaarsjes aan en <laughs> zet een kopje thee. Toch? En je kunt er eens goed onderwerken. Nou ja, ik wel, ja. Als je stukken door bent, moet je het misschien niet doen. <laughs> tenzij je dat wil. Maar ik, uh, nee, maar het schrijven van het boek, uh, dat, dat werkt heel goed. ja. stukken door met Stukken door met woorden. Ja, oh ja. Nee, dat is wel zielig. Ben je er vanavond ook om te luisteren? Uh, ja, alleen ik ga dus morgen heel vroeg op vakantie of op reis. Dus ik moet even kijken hoe lang ik het volhoud. Maar ik, ik ga zeker ook die... Dat, we gaan nu ook een stuk spelen uh, van, van Simil ten Holt dat uh, nog nooit eerder is opgevoerd. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe oh ja. oh, ja. oh, komt het dat je niet wil vertellen over de muziek die je aan het maken bent? Ja, omdat het uh, omdat het nog niet af is. En het ook, het ook nog. Ik heb nog helemaal geen zekerheid erover. Het is een soort experiment. En, en uh, ik vind het uh, een van de leukste dingen om te doen: muziek maken. Maar dat vind, dat vinden we, daarom zijn er zoveel hobbymuzikanten... En er zijn er heel veel mensen die... Er uh, zijn er zoveel muziekwinkels en zo, dus het is helemaal niet zo gek. En mijn ambitie is waarschijnlijk niet heel veel groter dan dat van al die, al die wannabe mu muzikanten. Dus. Maar wat gebeurt er als je daar nu wel over zou vertellen? Wat gebeurt er dan in mijn hoofd of wat gebeurt er dan in jouw hoofd of in jouw studio? Wat gaat er dan anders met de creatie of de productie van de muziek dan als je er niet over vertelt? Nou, daar, daar ben ik niet zo bang voor. Ik denk dat ik hetzelfde blijf aanrommelen. Alleen, de verwachtingen, er zijn gewoon verwachtingen die er niet anders niet zijn. Daar, daar hoef je, ja... Het is bescheidenheid... Oh, ja. Iedereen, er zijn een heleboel mensen die graag muziek maken, maar omdat Arjen Lubach dat ook uh, graag ja, doet, zijn, zitten er verwachtingen aan vast, want dat komt op CD en dat wordt legendarisch ja, ja, en fantastisch. Dat, dat is dus helemaal niet zo, of per se zo. Maar het, maar het, ding, is, het ding is inderdaad, het, het is dan zogenaamd interessanter, omdat ik al op andere gebieden mezelf heb bewezen, dan is, dan is deze ambitie interessant. En dat is natuurlijk niet zo. Voor mij. Dat was multitalent Arjen Lubach. Na afloop van de avond spraken we met pianist Jeroen van Veen over Canto Ostinato. Um, de vorige keer, ongeveer een jaar geleden, um, dat we jullie troffen, speelde je met z'n tweeën. Nu waren er nog twee pianisten. Wat, wat is daar anders aan? Het, het, uh, het grote verschil met vier piano's... Boven twee piano's, is dat het veel complexer is allemaal en veel meer gelaagdheid heeft. Het stuk bestaat eigenlijk uit vijf lagen. En die kun je met z'n tweeën op twee piano's mooi spelen, zoals superstereo... Stereo, links-rechts, in twee kanalen. Uh, je hoort links en dan hoor je rechts. Hè, zoiets. En uh, dat is heel belangrijk. En met, met vier hoor je dus 1, 2, 3, 4. En dan hoor je op vier verschillende kanalen hoor je dezelfde muziek, maar dat is veel voller. En je krijgt veel meer interactie. Dus er ontstaat uh, de processen overgangen van één naar de andere sectie, duurt veel langer. En uh, het is ook wel lastig, want die moet ook wel heel veel heen en weer kijken. Want, ja, want je maar... moet ze wel met z'n vieren tegelijkertijd overgaan. Als dan eentje het niet ziet of blijft hangen, dan wordt het een beetje een puinhoop. Want was jij de regisseur? Ik was in dit geval de, de besluiter, de, de voorzitter van de, die de met de hamer op slaat. En nu gaan we naar het volgende onderwerp. punt. Ja, ja. Ik zag je die beslissing eigenlijk nemen met je ega. Um, ja. Volgens mij knikt jullie alle twee om ervoor te zorgen dat niemand het over het hoofd komt? Klopt. Als je dus op de ene bladzijde kijkt, dan zie, je, dan zie je de een van de twee altijd. Dus als je op de linker bladzijde kijkt en je kijkt er overheen, dan zie je mij. En als ze dan op de rechter bladzijde kijkt, dan ziet ze Sandra. Ja, je zegt bladzijde. Ik zag de helft van de crew niet met bladzijden werken. Wat was dat? Dat zijn, uh, wij gebruiken sinds een jaar uh, twee iPads en uh, daar staat de volledige muziek op en die bedienen we met een uh, voetpedaaltje. Dat is uiterst nieuw en daar zit de hele partituur in en dan hebben we onze handen vrij en we hebben ook niet meer zo'n groot stuk bladmuziek en een lessenaar voor ons. Dat betekent dat je veel meer geluid tot je krijgt als je achter de vleugel zit. Hoe groot was die bladmuziek? Ons papieren bladmuziek, dat kan ik je heel duidelijk vertellen, dat zijn twee A3'tjes naast elkaar. En die slaan op. Dat is, een aardige, dat is een aardige oppervlak. En dan moet je voorstellen, in zo'n vleugel zit ook een rek. En daar zit allemaal met hout. En dat, is, dat, is, dat, neemt allemaal, dat absorbeert allemaal geluid. Dat houdt allemaal geluid tegen. En nu haal je dat rek eruit en leg je die iPad gewoon met een magneet rechtstreeks in de vleugel. En komt al het geluid rechtstreeks op je af. Sandra en ik hebben allebei een eigen pedaal. En we bedienen allebei zelf het pedaal. We kunnen daarmee vooruit en achteruit. Zou het niet mooi zijn om die app, of om, om samen een app te gaan ontwikkelen? De, de Sandra en Jeroen Kanto app voor liefhebbers met een community erbij. Ja, je haalt me de woorden, want we zijn wel mee bezig. Ah! <laughs> onze, onze oudste zoon uh, studeert mediatechnologie. En die. Jury, en die is bezig met een app, en uh, die is in een ver stadium. Uh, uh, dat hangt er ook in een enorme database aan. En, uh, en ook een spelletje is er gemaakt door onze andere zoon. Die Game Technology studeert. En die is bezig met een spelletje waarin je je eigen ringtoon kunt samenstellen van de Kanto. Een en ander moet nog geregeld worden qua rechten met de uitgever Maar die was hier en ja, daar staan we even mee op zeer goede voet. Dus. Ja, want die goede voet daar hebben we het vorige keer ook al kort even over gehad. Uh, ik beschouw jullie toch als liniehouder. Kan ik dat zo zeggen? Uh, ja, dat denk ik wel. Ja. Momenteel, als we kijken dat wij het drie, vier keer in de week uitvoeren. Door het hele land en uh, ook daarbuiten. Dat cd's nu ook tot in Duitsland uh, de markt veroveren. Uh, en de kanten ook richting Duitsland gaat. En dat niet alleen, maar dat jullie ook overdracht van Simeon persoonlijk gehad hebben. Ook dat. Ja, ja, dat heb, maar dat, dat hebben wij niet alleen hoor. Dat heeft uh, bijvoorbeeld uh, uh, Fred Oldenburg, die er vanavond was. Die heeft ook uh, uh, een van de eerste versies, de eerste uitvoering van Horizon meegemaakt. Het stuk wat na Kanto is geschreven, uh, daar was Fred een van de eerste pianisten bij. Dus die, uh, die is echt ook van het, van het eerste uur. Maar Simeon heeft onduidelijk de opdracht gegeven om over zijn partituren te bewaken, om zijn, zijn cultureel erfgoed, zo so, so te uh, te bewaren en te bewaken. Maar ook over de kwaliteit ervan, toch? Want ja. um, het is kennelijk vrij ingewikkeld om het Kanto goed uit te voeren. Wat kun je, je zo misdoen? Kun je een voorbeeld noemen van een, van een, een, een stuk ergens waar, waar, waar ik snel een fout maak... als ik niet weet hoe ik het moet interpreteren, als ik niet met jou heb gesproken? Uh, nou, dat begint eigenlijk al heel technisch gezien dat je met z'n tweeën tegenover elkaar zit. Dat je allebei uh, tegelijkertijd moet spelen. En samen moet spelen. Uh, dat is op zich al een hele, heel, heel wat. En je moet altijd... Uh, De partituur uh, heeft een, uh, een mate van vrijheid. En je moet die vrijheid wel kunnen respecteren. En kunnen inschatten. Want vrijheid is, is niet een soort vrijheid van... Doe maar wat je kan. Maar het is vrijheid met een bepaalde regels. En die regels moet je kennen. Dat staat deels in de partituur, maar deels staat het er niet. En moet je dat leren door A de muziek te beluisteren. Dus veel uitvoeringen te beluisteren, B naar concerten te gaan. En uiteindelijk kun je daar je eigen weg na jarenlang studie, kun je, vind je daar je eigen weg in. Losander dus en ik hebben voor het eerst, toen we dat stuk voor het eerst speelden, hebben we een jaar lang alleen maar aan de kanto gewerkt. Om alles, alle mogelijke combinaties te onderzoeken, uit te vinden. Dat je dat helemaal gedaan hebt. En toen zijn we pas gaan uitvoeren. En dat vond Simeon ook altijd uitstekend: dat je er goed voorwerk doet, eerst je huiswerk en dan ga je samenspelen en dan ga je pas uitvoeren. Dat kun je niet voor, voorzingen. Want dat, uh, um, om een voorbeeld te geven. Uh, je moet helemaal zink op elkaar zijn ingespeeld. Dat loopt helemaal gewoon strak op elkaar. Op het moment dat dat uit elkaar schuift. Dan krijg je een mooi uh, proces. Dat heet phasing. Mm. En dan uh, faseert, loopt het als het ware uit fase. En dat is vreselijk. Want dan weet je niet waar je bent. Je weet niet of jij vooruit loopt of achteruit loopt. Dus je moet altijd... En dat vanavond ook, want 90 minuten lang was het non-stop. Dat het helemaal synk met vier piano's in elkaar grijpen. Als soort radertjes. En op het moment dat dat even ontspoort en het gaat helemaal mis. Natelende ja, radertjes. Ja, dan is het dus als, je, als het de koppeling gaat slippen. zeg En maar, dan, uh, dan krijg je een ongelofelijke herrie. Dan denk je, uh oh, mijn auto is kapot. Nou, dat gaat dan om uh, een paar keer kun je dat goed volgens mij doen. En dan uh, moet je volgens mij naar de garage. Maar ja. zoiets. En uh, Wij spelen die kantoor en dat loopt altijd helemaal gesmeerd. En zeker met z'n tweeën, maar ook met z'n vieren. Als je met, zeker met, met, met deze twee pianisten hebben we ook al cd's gemaakt, we hebben in Italië gespeeld en weet ik waar allemaal. En uh, ik speel met Fred ook overigens twee pianos al, al heel veel jaren samen. Vroeg ik maar, ja, over garages gesproken, dat vroeg ik me nog af. Hoe, waar repeteer je zoiets? In welke garage zet je vier Steinways tegen elkaar aan? Om dit even een paar middagen naar het door te nemen. Wij, uh, wij hebben dat heel lang thuis in onze eigen studio uh, gestudeerd met twee vleugels erin. En uh, de laatste tijd studeren we dat steeds vaker, uh, of nieuwe stukken studeren we dan in, op een uh, plek bij hem, bijvoorbeeld een pianozaak. Die zijn blij als we komen, die zijn blij als wij de piano's gebruiken, want die zijn nieuw, die komen vers van de fabriek en die worden een beetje ingespeeld. Het dus win-win. Ja. ja, want T twee piano's thuis, dat is nog te overzien. Maar vier? Ja, dat kan ook. Wij spelen ook, we hebben thuis ook wel op de vier digitale piano's staan. Ja, dat... En dan kun je toch, dan kun je om te oefenen, om dat zien te krijgen. Hè, dat, omdat die radertjes mooi in elkaar sluiten. Dat het echt als een soort patchwork helemaal goed werkt. En, en goed samen gaat. Kun je dat, zijn digitale pianos voldoende. En zie je nog een, een uitvoering van Kanto met met... Een, een Metropoolorkest samen, of uh, samen met een, een, een iemand als Square Pusher of uh, Ronnie Science? De, uh, de kanto is echt geschreven voor toetsinstrumenten. En dat is, uh, het is niet geschreven voor harp of voor cello of voor weet ik wat. Het is echt voor toetsinstrumenten. Daar heeft Simon echt bewust voor gekozen. En uh, ook een bewerken van zo'n stuk is eigenlijk mag, je, mag gewoon niet. Want dat, dat, dat ga je eigenlijk doen als je het ook voor orkest gaat doen met een pianoconcert, Dan wordt het eigenlijk een zoet-sappig iets. Terwijl juist die mechanische structuur, wat, wat een piano heeft, wat een toetsinstrument heet. een toetsinstrument is heel breed. Als je op, op internet zoekt wat een toetsinstrument is. Daar valt carillon, daar valt orgel onder, daar valt elektronische piano onder. Ik bedoel, ga maar precies. Het een hele waaste, ik geloof, bijna 30 verschillende instrumenten. Interessant idee eigenlijk van Simeon ten Holt om zo'n partituur niet voor, voor één instrument, maar voor een hele familie van instrumenten. Waar zou jij de kanto nog wel eens op willen horen? Melodica lijkt me een uitdaging. <laughs> jij? Een hemmend orgel. Een pijporgel. prachtig. Het, het Sneekorgel in, in de A-kerk. Weet je dat Bach de A-kerktoren nog heeft laten instorten met een fuga? Ja, dat weet ik, maar daar wil geen Groninger over praten, toch? Gelukkig heeft uh, Belcampo het beschreven. Ja. <laughs> Lange avond. Zo. Mooi, die uh, vier pianussen stonden. Ja, heel, heel indrukwekkend. Machtig, machtige klanken. Wat doen we Bert? Uh, vatten we nog een pintje? Ik denk een kroketje. Wat jij? Een gecentrifugeerd <laughs> kroketje.